4 uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn 24 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De trein vervoerde goederen. De slachtoffers reden als verstekelingen mee. Onder de slachtoffers zouden vooral kinderen zijn. Gevreesd wordt dat het dodental nog op zal lopen. Niet alle wagons zijn al geborgen. Het is het derde treinongeluk in de Democratische Republiek Congo in een maand tijd. Afgelopen maand kwamen nog vijf mensen om het leven... bij een ongeluk met een passagierstrein. Gitarist Dick Dale is overleden. Deel werd bekend door de film Pulp Fiction uit 1994... waarin een van zijn gitaarriffs werd gebruikt. In de jaren 60 trad hij regelmatig op in de Ed Sullivan Show. Dick Dale overleed gisteravond op 81-jarige leeftijd. De Australische politie heeft twee huizen doorzocht... in verband met de terreuraanslag in Christchurch... Bij die aanslag op twee moskeeën kwamen 50 mensen om het leven. De huizen staan in de deelstaat New South Wales. Een van de woningen zou van de zus van de 28-jarige terrorist zijn, maar de politie wil dat niet bevestigen. Volgens de New Zealand Herald wil de dader zichzelf gaan verdedigen in de rechtbank. Hij wordt aangeklaagd voor moord, maar waarschijnlijk komen er meer aanklachten bij. De waterschapsbelasting is de afgelopen vier jaar met ruim 9 procent gestegen... Volgens het CBS gaat het om een toename bij alle 21 waterschappen. De verhoging komt doordat de waterschappen meer geld kwijt zijn aan onderhoud... en voor de toekomst extra investeringen moeten doen. De extreem droge zomer speelde daarbij ook een rol. De hoogte van de waterschapsbelasting verschilt per regio. Huiseigenaren in Dommel, Noord-Brabant, betalen gemiddeld het minst. Waterschap Delfland in Zuid-Holland heeft de meeste belastingen. Het weer, vannacht opnieuw veel buien met kans op hagel en onweer... Morgen ook buien, met af en toe de zon. Later op de dag wordt het droog en in de avond een brede opklaring. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In 10 jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief. Dank je wel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar waar waarbelang... 6.9. Zie Quiero un par en mi cama, me encanta la forma en que me hablas, invita a todos en la buena. pa' que fumemos como fumamos en la gana, siempre andamos positivo, esa es la forma en que vivo activa, que se jode que no es lo mismo.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 Zijn. Embrace like a heart. Embrace like a heart I heard you on the phone last night We live and die by pretty lies You know it, oh, we both know it These silver bullet cigarettes This burning house There's nothing left, but smoking oh, We both know it Nothing, nothing gonna save us now well, Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this. with the world.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 I'm back at work, you know, work you know, and tell the